9 uur, Martijn Nijhuis met het nms journaal In de vier grote steden hebben veel dak- en thuislozen... vannacht gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen te slapen. Volgens de landelijke richtlijnen van de GGD... was het gisteren te koud om buiten te blijven. In Amsterdam hebben ze gisteravond 90 mensen bij de opvang gemeld. Volgens een woordvoerder zijn dat er veel voor een eerste nacht. De opvangplaatsen verwachten dat het de komende nacht nog drukker wordt... omdat steeds meer daklozen ontdekken dat er een warm bed voor hen klaarstaat. De Egyptische president Morsi is bereid om het referendum over een nieuwe grondwet uit te stellen. Hij hoopt dat daarmee een eind komt aan de dagenlange protesten tegen hem. De betogers vinden dat Morsi te veel macht heeft gekregen... en dat de islamitische wetgeving een te grote rol gaat spelen in de nieuwe grondwet. Het referendum staat gepland voor volgende week zaterdag. De president wil het referendum alleen uitstellen als de oppositie belooft dat de massaprotesten stoppen.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 Op de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Nagano... heeft Michel Mulder zilver veroverd op de 500 meter. Hij moest alleen de Finn Pekka Koskela voor zich deelden. Die prestatie was extra bijzonder... omdat hij drie weken geleden Tialf nog in een rolstoel verliet... wegens een bovenbeenlessure. Bij ons ging naar de Amerikaan Tucker Fredericks. Het weer eerst zon, smiddags weer bewolking... verder plaatselijk glad door vorst en sneeuwresten. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. Vanavond gaat het overal dooien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuwshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. We zijn er nu als de kippen bij. Het is uh, nog niet eens 2,5 minuut over negen. Welkom terug bij de nieuwsshow. Wat gaan we dit uur doen? De volgende onderwerpen. U gaat horen wat niet mocht worden uitgesproken... tijdens de opening van de Hanselijn. Dan gaan we het hebben over het schimmige gebied van de ontoerekeningsvatbaarheid. Mieke gaat lekker fietsen met... Uh, uh, Winterbanden. Uh, precies, want die liep te klagen dat het allemaal weer niks was. Maar heeft toch ergens iets ontdekt waarmee je wel iets kon. Goed, hoort nou, straks. Nou, de winterband voor de fiets komt eraan. Oké, okay, gast. Interessant, toch? Ja. Mooi zo. En de kosten van medische apparatuur kunnen en moeten naar beneden. Eerst gaan we het hebben over the World Wide Web. In Dubai worden de komende dagen belangrijke besluiten genomen... namelijk over de toekomst van het internet. Daar bepalen de 193 landen van de wereld... of en zo ja, hoe het wereldwijde web gereguleerd moet worden. Democratie in optimaal forma... Of een verkapte manier van overheden en bedrijven om greep op het internet te krijgen. en de gewone gebruiker het nakijken te geven. Internetdeskundige Dirk Boot vreest het ergste. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor club is dat eigenlijk die daar in Dubai bij elkaar zit? Dat ja, ITU. Dat is een hele oude club. Die is eind 1800 opgericht. En toen hielden ze eigenlijk alleen nog bezig met, uh, met de telegraafcommunicatie. Uh, en die zijn eigenlijk met de telecommunicatie meegegroeid. Dus uh, die, uh, die hebben het laatste jaar hebben ze voornamelijk, uh, het reguleren van het telefoonnet uh, wereldwijd gedaan. En nu proberen ze eigenlijk greep te krijgen op het, uh, op het internet. Het is dus is, is International uh, Telecommunications uh, tele tele tele Union. Ja, inderdaad. Ja. En waar hebben zij dan zeggenschap over? Um, op het ogenblik hebben ze zeggenschap over uh, de grote telecomaanbieders in, uh, in de wereld. Dus in Nederland bijvoorbeeld gaat het dan over uh, KCMA, over uh, KPN en nog drie, uh, drie clubs. En dan houden ze zich voornamelijk bezig met de infrastructuur en te regelen zodat de zaak niet vastloopt, hè? Uh, ja. Tenminste, dat zeggen ze. Dat, ja, en dat, maar ook, ook standaarden voor... Uh, waar, waar moet je als telefoonmaatschappij aan voldoen... om te mogen aansluiten op het internationale netwerk? Hoe moet je, hoe moet je technische systemen in elkaar zitten? Maar dat is tot nu toe eigenlijk alleen maar... Ja, dat is begon dus met, met het is begonnen met de telegrafie... Hmm. en nu doen ze telefoonverkeer. In 1988 hebben ze voor het eerst over het internet gesproken. En toen hebben ze heel verstandig gezegd... Van, nou, laten we het internet gewoon het internet laten... en daar eigenlijk uh, de mensen die het internet nu aan het opbouwen zijn... En dat gewoon zelf laten, laten regelen. Want het internet, het is natuurlijk van niemand. De, niemand is daar de baas over, hè? het internet is gewoon van iedereen. Feitelijk toch? is het internet van iedereen. Het ja. is op het moment dat jij zeg maar, aansluit aan het internet... Uh, met, je, met je bedrijf of met je universiteit of met je, met je land... dan word je onderdeel van, maar niemand heeft daadwerkelijk zeggenschap over. Ja, er is één club in Amerika, Ican, die zeg maar, de domeinnamen vergeeft. Ja. En dat is, dat is echt een vrij centraal clubje. Maar nou, nou, wat is... is dan eigenlijk het probleem? Uh, nou, Het probleem is dat op het ogenblik het internet dus gebouwd wordt... door, door, door techneuten. Het wordt onderhouden door techneuten. Mensen kijken wat is de beste oplossing voor de problemen... die we nu hebben op het internet. En wat er nu in Dubai aan het gebeuren is... is dat uh, regeringen proberen om uh, die techneuten uit de stoel te duwen... en te zeggen, nee, wij gaan bepalen wat er op het internet gaat gebeuren... en hoe het internet opgebouwd gaat worden. En die regeringen hebben natuurlijk... Nou, ik bedoel, kijk naar de, naar de discussie van met, met opstelten in de Kamer van de Week. Die hebben de ballenverstand van techneuten... Techniek. En die gaan dus bepalen hoe een, een, een, een, een ontzettend groot technisch netwerk als het internet gebouwd moet gaan worden. En die hebben er allemaal hele andere bedoelingen bij. Maar dan het internet techniek. is toch al lang gebouwd. Je doet net alsof het nog gebouwd moet worden, maar het nou, bestaat toch al. <laughs> het blijft natuurlijk continu opgebouwd worden. Ja. En er komt, steeds, er, er komt steeds nieuwe technologie bij. We zijn nu bezig in de overstap van de ene IP-technologie... naar de andere IP-technologie. Over een paar jaar worden er overal weer nieuwe servers gezet. En wat ze nu aan het proberen zijn, is een van de vervelende dingen... is dat er nu een, een netwerk, een, een richtlijn is aangenomen... en dat was een idee van China om alle uh, uh, apparatuur die aangesloten is op het internet, alle servers... om die gelijk helemaal klaar te maken voor DPI. Dus dat is deep packet inspection. En dat betekent dat uh, iedereen uh, die uh, daar een, uh, een stekkertje in plugt... kan meekijken met het complete verkeer wat er over het internet gaat. Dus dat betekent dat eigenlijk het, het controleren van je internetverkeer... het lezen van de e-mail van de burger, het lezen van je, van, je, van je bankverkeer... dat wordt daarmee tot standaard verheven. Bij China, China... Dat is een idee van China. Ja, maar ze willen dat... In China doen of ook? Uh... Nee, dat wordt nu dus dat wordt een wereldwijde standaard. En er worden dus wereldwijd telecom uh, operatoren die uh, uh, apparatuur bouwen voor het internet, die uh, nieuwe stukken internet bouwen, die worden verplicht om dat op zo'n manier te doen dat je daar die uh, controlemechanismen, dat DPI, dat je dat één op één kan inpluggen. Nu is DPI, uh, vorig jaar was er een hele grote rel over... Dat, dat in Nederland KPN bijvoorbeeld het gebruikte... om te kijken of mensen aan het whatsappen waren of aan het sms'en. En toen werd ja, je mag niet zomaar bij mensen... hun complete internetverkeer afluisteren. Iedereen stond op zijn achterste benen. En nu is het stilzwijgend van de week aangenomen. Het was een voorstel van China. Maar alle landen waren het daarmee eens dan? Uh, of de meerderheid in ieder geval? Eigenlijk al? van de, de, bijvoorbeeld de, de Europese landen heeft alleen Duitsland gezegd... jongens, dit kan niet, dit gaat heel erg tegen de privacy van de gebruikers in. En Nederland? Nederland die heeft gezegd, van ja, uh, wij, wij gaan daar niet tegen stemmen omdat uh, in Nederland DPI ook, ook gebruikt wordt. Nederland was erin samen met Engeland, met uh, Zwitserland, met, uh, met Zweden. Binnen Europa was alleen Duitsland heeft zich verzet tegen die dpi maar, maar wat is het handige aan die DPI? Uh, handig is dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld iemand als, als opstelte... die nu al uh, in jouw computer wil kijken, die jouw computer wil kunnen hacken straks... die al bezig is om in Nederland een van de grootste operaties te hebben... met het gebied van afluisteren van, van, van, van internetverkeer... dat die dat nog makkelijker kan gaan maken. Dat alles wat, wat, wat jij op het internet doet... dat wordt één op één doorgesluist naar een andere computer... waar uh, de, de, de regering kan meekijken wat er aan de hand is. Dat is één uitleg van het verhaal. Dat realiseer je waarschijnlijk ook goed. Dat is de uitleg van mensen die wantrouwend zijn naar wat er gebeurt. Ja. De officiële uitleg is natuurlijk... Luister, er moet wel iets gebeuren om te reguleren dat dit zaakje nog blijft functioneren. Als je allemaal maar links en rechts blijft klooien... Ja, dan loopt het op een moment zo ontzettend vast... Dat niemand dat uh, World Wide Web meer kan gebruiken. Ja. Dat is de reden waarom die club bij elkaar zit, officieel. Ja, maar, dan moet je, maar dan moet je natuurlijk geen, geen ambtenaren aan gaan laten werken. Als je wil dat het internet blijft functioneren... dan moet je het door techneuten laten regelen... en niet door ambtenaren die gewoon helemaal geen verstand hebben van Ja, maar hebben techneuten, van techneuten hebben natuurlijk geen uh, uh, uh, uh, zeg maar bevoegdheden... in de landen die ze zouden vertegenwoordigen. Nee, maar daarom... Is het ook zo raar dat, dat, dat het internet, wat nu heel erg goed werkt, wat echt door gekneuten door, mm -hmm. ja. zonder bevoegdheden is opgebouwd, dat plotseling dat helemaal onder uh, verantwoordelijkheid van politici zou komen te staan? Of van verantwoordelijkheid van regeringen zou komen te staan? Maar... Zijn het inderdaad regeringen? Officieel niet. Daar zitten geen regeringen bij elkaar op te houden. Het zijn regeringsvertegenwoordigers. Ja, het, zijn bedoel, het, het, zijn, het zijn landen die daar, die daar met elkaar praten. Hm. Het zijn geen bedrijven die daar praten. Er zitten geen, uh, er zitten geen universiteiten die, uh, die, die stemrecht hebben. Het zijn echt gewoon puur... Van Nederland zitten er vier mensen waarvan twee van het ministerie van Economische Zaken die ermee praten. Hm. Maar toch maar, krijgt die hele bijeenkomst heel weinig uh, aandacht in uh, Dubai... Ja. Ik, bedoel, ik heb niet gemerkt dat er iedereen nu op zijn achterste benen staat. Nou, of zo. Als je op Twitter de, de hashtag WCIT ja. volgt, wicked, ja. dan zal je zien dat er behoorlijk wat, wat onrust is. In ieder geval op, op, op, op de, in de, de, de social media hierover. Want uh, Europarlementariër Marietje Schaken van D66, hè, dat is ook een vrouw ja. die zich altijd heel erg met dit gebied bemoeit. Die zegt dat komt doordat het op het eerste gezicht heel technisch en ingewikkeld is. En dat schrikt mensen af. Ja, ja als, je, als je de, de, de documenten doorleest. Het zijn allemaal gewoon puur technische handleidingen om door, om door te lezen. En het is allemaal van dat wollige taalgebruik waar je echt doorheen moet prikken. En het zijn bergen met documenten die pas onlangs allemaal openbaar zijn geworden. Ze zijn er al een hele tijd mee bezig om het voor te bereiden. En al die tijd is het allemaal achter, heeft het achter gesloten deuren zich, uh, zich afgespeeld. Een beetje hetzelfde als met, met, met ACTA. En dat is waarom mensen dit ook zo griezelig vinden. Omdat iets waar wij met elkaar met z'n allen dagelijks gebruik van maken. Dat het nu aan regels wordt, uh, uh, kan worden. Uh, uh, uh, onderworpen, waar we eigenlijk geen enkel zicht op hebben... hoe die tot stand zijn gekomen, wat die regels precies inhouden. Bijvoorbeeld oh. die DPI-norm, uh, ja. die is nog steeds geheim. Het enige wat wij ervan weten is wat er uitgelekte Koreaanse documenten is gekomen. Maar voor de rest, hoe die norm precies uh, gebruikt gaat worden straks... helemaal onbekend. Maar dat is op ogenblik wel een regel. Maar te goed, ]uren. stel dat, dat je zegt dat is al aangenomen: dat deep package inspection. Ja. Maar dan heb je toch ook nog altijd landelijke wetgeving die uh, he, ons internetgebruikers uh, beschermt tegen die privacy schending? Uh, als het goed is, wel. Maar een van de andere trucs die op het ogenblik geprobeerd wordt in Dubai... is om... Uh, op het ogenblik heb je dus, wat ik zei, in Nederland heb je KPN, KC... maar nog drie clubs die clubs die aan deze regels onder, uh, onderworpen zijn. Maar ze proberen nu uh, de, do, de definitie zo uit te breiden... dat iedereen die aansluit op het internet... dat die aan deze regels onderworpen is. Dus als jij thuis een webserver hebt staan... dan zou je je ook aan die regels moeten gaan houden. Dat betekent dat je dus... Uh, kennelijk inspectie moet toestaan van uh, wie of wat dan ook. Dat is wel vreemd, want in Nederland heb je behoorlijk uh, diepgravende toestemmingen van rechters nodig. He? om überhaupt de neuzen. Ook de Nederlandse regering en je justitie. Uh, Officieel? Bedoel... Ja, luister, ja, ja, er zal wel eens een keer een agent 022,5 zijn die een keer zich nergens aan stoort. en een keer wat doet. Maar bedoel, als men daar achter komt is er echt uh, gedonden. Nou, Niet alleen in Nederland, nou, in de Verenigde Staten in ook. Nederland, in Nederland wordt 2,3 miljoen keer per jaar door politie en justitie gekeken ja, in de, in de databases. Ja, maar uh... door een rechter of een nee, nee, dat is net een onderzoek geweest dat twee weken geleden in Webwereld heeft gestaan... dat het grootste gedeelte van die bevragingen is uh, waarschijnlijk helemaal niet rechtmatig. En er wordt nauwelijks gecontroleerd of de, de mensen die kijken mogen kijken... of ze met de goede redenen kijken. Dat is echt een, een vrij griezelig onderzoek. Ik bedoel, in Australië staan ze op het ogenblik op een achterste been... omdat er 300.000 keer per jaar wordt gekeken. In Nederland hebben we uh, een derde minder... Uh, uh, Inwoners. Uh -huh. En er wordt acht keer zoveel gekeken in, in wat jij doet op het internet, in welke oh. site jij bezoekt, uh, oh. wat, wat jouw telefo telefoongegevens zijn. Dus Nederland is wat dat betreft uh, een van de, de, de minst vrije landen of de meest gecontroleerde landen, laat ik het zo zeggen. Wij zijn ook uh, koploper internationaal op het gebied van telefoontabs. Ik bedoel, in Nederland worden meer telefoontabs gedaan dan in de hele Verenigde Staten bij elkaar. hè Ja. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Dat is verbazingwekkend. Want ja. ja. die telefoontaps, dat gaat wel via de rechter. Uh, rechtercommissaris. Ja, ja. ja, ja goed. goed ja. Een ander uh, besluit dat nu voor ligt in Dubai... gaat over het betaalmodel voor internet. Hè? Ja. Hoe zit dat? Dat willen ze helemaal op z'n kop gaan gooien. Uh, op het ogenblik is het zo, als uh, jij een internetabonnement afsluit... betaal jij voor het verkeer en jij bepaalt welk verkeer je binnenkrijgt. Nou, wat de Europese uh, telecomproviders zullen gaan doen... is dat degene die het verkeer verzendt dus zeg een Google of een YouTube, dat die gaat betalen voor het verkeer. En die moet dan ofwel dat bij jou in rekening gaan brengen... of op de een of andere manier uit zijn advertentiegeld gaan binnenhalen. En dat is feitelijk een aanval op het hele idee van netneutraliteit... wat we in Nederland vorig jaar in de, regeer, in de Tweede Kamer erdoor is gekomen... dat iedereen gelijke rechten heeft om op het internet een site te beginnen. Op het ogenblik, als jij een goed idee hebt van... Hey, dit zou een leuke site zijn op het internet... Je bouwt hem, je zet hem aan... en je kijkt of er bezoekers komen. Maar door uh, mensen direct te gaan laten betalen voor het verkeer wat zij gebruiken om hun gebruikers te, uh, te benaderen, zorg je dat eigenlijk alleen nog maar de grote spelers straks kans hebben om een nieuwe site te bouwen. Dat een concurrent van YouTube zal er nooit meer kunnen komen. Want die krijgt al zoveel geld binnen, die kan blijven betalen voor hun verkeer. Maar als jij een, een, een, de nieuwe YouTube wil gaan bouwen, de betere YouTube, dan kom je er niet meer tussen, want maar je hebt het geld niet. Is, wat is het idee hierachter achter, achter het nieuwe model? Uh, nou, de de, de, de telecomorganisaties zien natuurlijk dat de telefoontikken... die ze vroeger konden verkopen... Uh, als jij uh, via een telefoon naar het buitenland belde... dat verdienen ze waanzinnig veel geld aan. Sms'jes werd waanzinnig veel geld aan verdiend. Ik bedoel, je betaalt 15 cent voor 100, 140 karakters. Als je dat om zou rekenen naar het downloaden van een cd... dan zou je iets van 90.000 euro kwijt zijn om een cd te downloaden. Dus... Uh, het internet heeft hun hele uh, businessmodel compleet op zijn kop gegooid. Aha. En dus ze willen dat de willen macht nou, terugpakken. Nou, het geld meldt De diensten, in ieder geval. geval, ja. Dus uh, gratis op internet, dat, dat gaat straks uh, als, het, als het aan de Europese telecomproviders ligt, dan gaat het gratis op internet voorbij zijn. En dan gaat het internet ook een stuk moeilijker bereikbaar worden voor landen die economisch minder interessant zijn. Ik bedoel, waarom zou je in vredesnaam nog YouTube openstellen voor, voor mensen in, in Afrika of, of, of in Egypte als daar nauwelijks omzet vandaan komt? Ben jij een roepen in de woestijn, Dirk Poot? Voel je je zo? Uh, soms maar wel. Hij ik heeft wel een paar vrienden door. Als ik in de kranten kijk, dan voel ik me roep in de woestijn. Maar als ik dan op, uh, op, op, op, uh, op Twitter kijk, dan zie ik dat er op het ogenblik 1,4 miljoen mensen de afgelopen dagen uh, hebben getwitterd over dat ze zich hier ergens zorgen over maken. Dus dan, dan ben je niet alleen. Het is nog geen trending, trending topic. topic. Het moet toch heel uh, makkelijk als de argumenten inderdaad zo liggen als dat jij zegt, moet het toch makkelijk politiek vertaalbaar zijn? Kom, er zijn toch genoeg mensen die de privacybescherming... Uh, en de bescherming van gewoon simpelweg... dat je in je eigen huis in ieder geval kan doen... en laten met het web wat je wil... zonder dat als je niet strafbaar bent, iemand meekijkt. Dat zijn toch zeer overtuigende argumenten... voor bijna elke politieke richting in Nederland. Nou ja, niet voor, de, niet voor onze ministerie van Veiligheid en Justitie. Nee, Ik bedoel, die ja, hebben goed, nu het nee, plan om... om, om beetje, nou. nee, maar, nee, maar goed, dat is de uitzondering. En dat wordt ook heel erg gedekt in elk onderzoek... door mensen, als er criminele activiteiten zijn... dan houden dit soort dingen op... en dan zijn er veel dingen uh, geoorloofd. Weliswaar gecheckt door een rechter. Uh, nee, niet door een rechter, maar door een, een, een, een rechtercommissaris. Ja, zei, ja. ja, en het, het, het, het, het bedoel voorst, opstelt heeft voorgesteld dat uh, de Nederlandse overheid jouw computer mag gaan hacken. Dat als zij jou ergens van verdenken, ja. dat zij uh, uh, uh, programmetjes op jouw computer ja. mogen gaan installeren. Waarmee ze precies kunnen kijken wat jij, wat jij doet op het om internet. Om die cybercriminaliteit tegen te gaan, dat is toch een goed doel? Ja, maar om, om gewone criminaliteit tegen te gaan, zetten we toch ook niet in elk huis. waar mensen uh, die verdacht worden, een soort politieagent neer met een Harry Potter-klook. waardoor die de hele dag onzichtbaar is, maar die precies ziet wat je daar doet. Nee, maar we zetten wel een agent voor die deur als we denken dat hij op dat moment bezig is. en kijken eens eventjes of die via de buren even kan vragen of er inderdaad rare dingen in dat huis gebeuren. En maar dan heb je dus een, een gericht onderzoek. En op het moment dat jij een huiszoeking hebt gehad, dan weet je dat er een huiszoeking is geweest. Maar wat er nu wordt voorgesteld in Nederland, is om eigenlijk permanente huiszoekingen te hebben, waarvan je niet eens weet dat die er is. En dat is natuurlijk wel een, een hele rare, rare manier van doen. Oké, okay, het is duidelijk dat jij je zorgen maakt. Op naar Dubai, <laughs> om uh, te gaan protesteren. Heyo. Je kan er hartstikke lekker skiën, joh. Neem je skietjes mee. Ja, gezellig. Ja. Oké, okay, dankjewel, dankjewel uh, Dirk Poot. We weten weer een hoop meer. Uh, internetdeskundige Dirk Poot hoorde Het ging dus over de ITU-bijeenkomst in Dubai. En volgens Dirk Poot worden daar allerlei snode plannetjes gesmeed. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u terecht op nieuwshow.nl. De Hanselijn is donderdag feestelijk geopend door koningin Beatrix. Het nieuwe treintacé verbindt de Randstad met Flevoland, Overijssel en de noordelijke provincies. Maar ook regionaal zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het spoor, en dat is 50 kilometer lang, koppelt Lelystad met Zwolle via Dronten en Kampen. En vandaag mag het publiek voor het eerst kennismaken met die nieuwe Hans-Zeulijn. Voor het feestje was ook Joris van Kaster uitgenodigd. Maar merkwaardig genoeg ging dat het op het laatste moment niet door. Had dat nou te maken met het omstreden boek Lelystad? Dat van Kaster schreef. We gaan het hem vragen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik heb het boek Eta. voor je, Lis. Uh, uh, waarvoor was je uitgenodigd <tomt> eigenlijk? Nou, dat was dus al een tijdje terug. Dat, uh, dat gaat dan via zo'n cijfersorganisatie uh, SSS. Schrijverschool samenleving. Ja, precies. En dan kunnen ze je inhuren. Ja, waarschijnlijk ook <laughs> af en toe. Ja, ik heb wel <tomt> eens in discussies <zelfs> of gesprekken <tomt> via, ja. Dus die, via hun bereikte mij dat verzoek en ik dacht, nou ja, leuk. Leuk. leuk. Je, nou ja, ja, je verdient er ook wat geld nog mee, natuurlijk. Oh. Dus dat, uh, nou, maar wat maar, was het verzoek? En, uh, ja, of uh, bij de opening van die lijn of ik dan wilde voorlezen. Maar ik wist ook niet of dat dan in de trein was of op het station. En, maar ja, ik heb ja gezegd uh, toen. En, uh, maar vervolgens hoorde ik niks meer. En dat bleef maar uitgesteld worden. En op een gegeven moment zei ik van nou... Eigenlijk is mijn zoontje jarig, die vrijdag. En nou weet ik niet of ik zijn feestje zaterdag of zondag moet doen. Dus nu wil ik het eigenlijk wel weten... Oh. En toen, vorige week, uh, nou, moesten ze er weer achteraan bellen... en toen was er iemand ziek. En afgelopen maandag hoorde ik van, nou nee, het gaat toch niet door. Met, met wie ben je dan gaan bellen? Met de gemeente? Nee, gewoon via die organisatie. Want dat is, normaal okay. gesproken, zij doen. Via zij zijn SSS. er om te voorkomen... dat ik dat soort uh, okay. gesprekken moest voeren. En wat zei meneer SSS tegen jou? Wat was de reden? Ja, dat ze. De reden was dat er iemand ziek was, of dat ze er toch van af hadden gezien. Het was over te veel schrijven gegaan. Heel vaag. Oh. Vaag, vaag verhaal dus. Ja. Dus dan denk je: er klopt iets niet helemaal. Nou ja, ik dacht gewoon: het is een beetje onfatsoenlijk om, uh, om, om zes dagen van tevoren af te zeggen. Terwijl oh. je in principe wel uh, bent uitgenodigd bent. Ja. Maar had je dan op de indruk dat het iets te maken had met. Uh, de, de, de, de inhoud. Nou, van, dat van begon ik boek. pas te denken toen ik hoorde dat het deels ook via de bibliotheek in Lelystad ging. Want ik dacht eerst: het is gewoon de NS of zo die dat uh, gevraagd heeft. Mm -hmm. Maar ik weet dus niet precies wie er allemaal bij betrokken zijn. Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik: ja, dat is wel uh, misschien een beetje uh, zou ja, een reden kunnen zijn. Goed, maar... waar, waarom denk je dat? I is er zoveel gelazen geweest over ja, jouw boek, nou, Ja, wel, maar ja. dat was maar, ook nou, allemaal weer een beetje over, eigenlijk. weet je. Dat is toch... Nou ja, goed. Nee, dat, dat, is, dat ligt blijkbaar nog gevoelig, maar... Nee, maar vertel even aan mensen die niet meteen weten nou, okay, wat oké, allemaal... toen het uitkwam... Dit boek gaat over mijn jeugd, zeg maar, in de stad. En de stad wordt gebouwd en ik groei op. En de stad ontspoort en ik ontspoor. Er zijn net parallellen tussen die twee... En Lelystad is met heel veel utopische bedoelingen aangelegd... en uiteindelijk op een vrij goedkope manier gerealiseerd. Waarna het van de meest uh, ja, uh, utopische stad zeg maar qua bedoelingen... Uh, veranderde in, in de meest uh, dystopische plek van Nederland... waar de hoogste criminaliteit was, vooral in de jaren 80... En uh, vandalisme, zelfmoord, alles stond Leesstad vaak op één. Nou, het boek gaat over die periode waarin ik uh, opgroeide. En toen dat uitkwam, toen... Nou ja, het het raar is, dus er zijn ook een aantal idealisten heen getrokken naar die plek. En mm. Voor hun was de stad altijd nog uh, ja, goed gelukt en prachtig. En dit was ineens uh, ja, blijkbaar een soort verleden wat niet naar buiten mocht. En, en dat heeft flink wat commotie opgeleverd? Ja, er nee, waren het... dus mensen van het gemeentehuis die, die gingen de boekhandelaar bedreigen... dat hij het uit de etalage moest halen. En Er gingen mailtjes rond uh, om, om mensen zeg maar, op te roepen af te zien van een boekverbranding. Want blijkbaar was er een soort grap om dat op het stadhuisplein te gaan doen... Nou, op een gegeven moment ben ik ook bustours gaan organiseren. Dat is ook heel grappig. Maar werd je zelf ook bedreigd eigenlijk? Nou, gewoon heel, ja, via internet. Maar ik, bedoel, ik, ja, ja. Heb, ik vind dat altijd een beetje overdreven. Mensen zeggen, ja, ik word bedreigd. Oh. Maar ja, dat... Ik bedoel, ik heb al, ook vaker gewoon in mijn journalistieke carrière... dat soort dingen meegemaakt. En dat, ja. de, de soep wordt altijd uh, heter opgediend dan gegeten, volgens mij. Ja. Maar goed, je, maar, op een gegeven moment stond je ook op de lijst voor de ACO... En toen ja, ging toen veranderde het een ja. beetje. Nee, ik wou alleen nog zeggen van die bustours. Ja. Want ik ben op een gegeven moment dus... Omdat om het aantal lezers die mailden mij. van Oh, herkenbaar, ik woon in Nieuwegein. En uh, ik heb het gelezen. Ik ben naar Lelystad geweest. Ik heb de gevangenissen bekeken. En dat, uh, dat spookstation uh, waar jij altijd zat te blowen. Dus de, er kwam een soort van toerismeopgang. Wat natuurlijk voor Lelystad ook goed was. <laughs> toen ben ik die bustoers gaan doen op verzoek van lezers. En toen kwamen er weer mensen die uit het oude hofje zeg maar waar ik opgroeide, die, die hadden dus die organisatie weer bedreigd. Van als die het nog één keer in zijn hoofd haalt om met die bus te stoppen daar... dan zullen wij wel eens eventjes... Want jij was gewoon het he in je eentje dat hele imago van dat Lelystad aan het verpesten. Nee, wat ik aan het doen was, als die stad voorzien van zei, een ziel. Het. Oh ja. Een maar verleden bestrijden. Ja, want het leden staat een soort permanente heden. Het is nog steeds een bouwput. Hè? Alles wordt daar ook in no time weer gesloopt. Ik denk dat er geen plek is in Nederland waar zoveel verdwijnt. Als ik daar terug ga nu, dan zijn er vanuit mijn jeugd ook, nou, drie kwart van de gebouwen is weg. Dus het collectieve geheugen wordt daar, zeg maar, stelselmatig afgebroken. Mensen leven in een soort permanent heden. En dat je überhaupt dat, dat enge, vuile verleden, zeg maar. In, in verhaalvorm, want het is gewoon ook literair opgeschreven uh, opzijf. Dat vonden eigenlijk de meeste mensen die met mij daar opgroeiden gewoon geweldig. Dat er voor het eerst, dat die verhalen zeg maar de stad toch een soort identiteit gaven... die het ogenschijnlijk niet heeft. Als je erin rijdt, dan denk je, wat is dit voor alleen maar kale facades en verder niks. Maar er, er hebben mensenlevens zich afgespeeld, hele heftige dingen. En die heb ik opgeschreven. Maar de... Zeg maar de, de, de idealisten, de pioniers, die willen dat natuurlijk niet weten. Die willen de stad nog steeds... Oh, uh, die willen het imago. Ja. Maar goed, dus... Ja, Bepaalde meer hou je natuurlijk ook van Lelystad, hè? Ja, door die verhalen. Ja. Het is natuurlijk geweldig wat er allemaal... Het is allemaal heel heftig. Ho, en, wat uh, had je voor willen lezen als je uh, daar had mogen komen? Nou, oh. daar had ik één passage uh, uh, geselecteerd. En dat gaat een beetje... Kijk, mijn stelling is met... <coughs> of stelling met... De interessante discussie is natuurlijk in hoeverre architectuur en uh, vormgeving van steden en leefomgeving effect heeft op de psyche van mensen die erop groeien. Dus mm -hmm. de vraag is, kun je een totaal artificiële stad bouwen in een hele simplistische vorm? En in hoeverre heeft dat effect op het gedrag van mensen? Als je bijvoorbeeld die Oscar Niemeyer, die, die laatst overleden... Die, die in Brazilia, architect, Ja. ja die met Brasilia dus ook zei letterlijk van... je moet mensen monumenten geven. Want ja. dat, dus daar, nou in wat is dus het omgekeerde gebeurd. Daar, daar kreeg je helemaal niks. En uh, ja, ik heb dus een beetje onderzocht, van, uh, in mijn eigen jeugd gekeken... van hoe ver is daar een soort verband tussen. En er is op een gegeven moment ook een arts geweest... die had het over planologie-neurose. Dus... Bij al te veel fantasieloosheid in de bebouwing uh, ja. kunnen mensen wel eens. Laten we dan polders, nu de fantasie kolders. maar eens even zijn werk gaan doen. Ja. We zitten nu in een zaaltje. Ja, dat is band. hoe dan ook. Feest. Nee, dan zaten we in een trein. Hè. Oh, en de, koni is... de koningin is er ook bij. En nu ga jij nee. voorlezen. Dan ga ik dus voorlezen dat er altijd hoop is. Want ik groeide daar dus op. Maar uh, uh, op een gegeven moment ben ik toch. Uh, mij gaan beseffen dat ik in een soort Truman Show zat, als het ware. En dat ik daar toch uit kon breken. En dat was eigenlijk op een avond dat ik. TV keek, want dat deed je altijd natuurlijk daar. En in een documentaire terechtkwam over de vijftigers. Die avond, voor de televisie, veranderde mijn wereld op slag. Na drie Amerikaanse series viel ik op een publieke zender... in een documentaire over de vijftigers. Ik zag morsige mannen met ongekamde haren in rokerige ruimtes... onzamenhangende teksten uitkramen. Ik hoorde onbekende woorden die vonkten in mijn schedel. Een tijdje was ik in de war... Het was het gevoel dat ik had toen ik op het oude land... zo noemden wij dat altijd, het oude land... voor het eerst een kathedraal binnenging. Nutteloze pracht en praal die het hoofd op hol bracht. Ontregeling die de logica verstoorde. De poëzie activeerde een gebied in mijn hersens... dat nooit eerder geactiveerd was. In Lelystad had ik nooit iets of iemand een gooi naar het hogere zien doen. Of het moesten de onbekend gebleven kunstenaars zijn... die klodders verf op hun doeken smeerden... en die naar de kunst uitleen brachten... Die avond ontdekte ik wat een metafoor was. In Lelystad waren de dingen eenvoudig zoals ze waren. Een brievenbus was een brievenbus, een parkeerplaats een parkeerplaats. Bomen leken niet op kromgegroeide, kromgegroeide gestalten. Ze waren keurig netjes aangeplant. Niets leek ergens anders op. Alles leek op zichzelf. Lelystad was een serum tegen de verbeelding. Nou... Niks mis mee, toch? Zouden ze zich daar werkelijk zorgen over gemaakt hebben? denk het niet, toch? Maar goed, nog heel even, Joris. Die, die, die, die lijn. is dat een goed voor Lelystad? Wordt Lelystad daar ja, dat aantrekkelijker door? Dat, ja, dat vraag ik me af. Uh, nee, natuurlijk. Ja, wellicht. Hopelijk. Ik weet het niet. Ik, uh, in ieder geval kun je niet meer, als je in slaap valt... Uh, wat ik dan wel eens had als ik uit Amsterdam kwam... dat je op het transeerterrein wakker wordt. Dus dan wordt dat nu zwollen. Maar nee, er werd gezegd van, er kunnen nu mensen... Uh, uh, vanuit uh, Lelystad ook boodschappen gaan doen in Zwolle. Ja, ja. dat, dat zal gebeuren. Maar de vraag is natuurlijk of mensen vanuit Zwolle boodschappen in Lelystad gaan doen. Want... Dat, misschien? Nou ja, ik misschien weet ook niet of dat toch mensen uit zijn geworden. Amsterdam boodschappen ooit in Lelystad zijn gaan doen. Maar natuurlijk, het, ja. het, het is altijd goed lijkt me om niet langer een eindpunt uh, te zijn. Kom je er nog wel eens? Ja, want mijn ouders wonen er alle twee nog, dus ja. ik, ben, uh, ik kom maar regelmatig. Nou... Dankjewel dat wij in ieder geval gehoord hebben wat je had willen voorlezen. Ik denk dat eh, mensen denken, nou zeg, was dat alles? Eh, en eh, Lelystad viert in ieder geval feest. De Hanselijn, goed. Dankjewel, oud inwoner Joris van Kasteren. We blijven nog even in de provincie. Het heeft vannacht, dat kan u niet ontgaan zijn, behoorlijk gevroren. Hoog tijd om onmiddellijk over te gaan naar Leeuwarden... waar de rayonhoofden natuurlijk bij elkaar waren.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 me like about it The sound Rudet is de zangeres. New Age is het door. Jasper S, de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra... heeft deze week bekend dat hij haar heeft verkracht en vermoord. S legde de verklaring donderdag af tijdens een verhoor bij de politie. Hij heeft gezegd dat de Marianne niet kende, maar haar toevallig tegenkwam. Vervolgens nam hij haar mee in Weiland in onder bedreiging van een mes. De advocaat van Jasper S., Jan Vlug... sprak een paar uur na de bekentenis eh, door zijn cliënt... openhartig op televisie over de inhoud. Tijdens het interview kwam ook de term... ontoerekeningsvatbaar aan bod. En daarover gaan we praten met Co Hummelen... hoogleraar forensische psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk welkom. Ja, hebt u die uitzending gezien? Uh, nee, een heel klein uh, stukje heb ik ervan gezien. Ja. Begrijpt u zijn opmerking over ontoerekeningsvatbaarheid uh, van de daden? Uh, nou, het lijkt me goed dat ik eerst even aangeef... Uh, dat zullen we ik... me nog eerst even luisteren? Is dat misschien handig? Ja, prima. Okay. Ja. Ik heb uh, gelet op het DNA-onderzoek... Uh, maar ook gelet op uh, de inhoud van de verklaring van onze cliënt. Uh, heb ik geen reden om daar uh, aan te twijfelen. De moord is opgelost. Ja. Ik heb nog nooit een advocaat op deze manier... Uitgebreid horen verklaren dat zijn cliënt 100% schuldig is. Dat maakt het ook tot een zeer vervelende schuld. Schuldig is, is vers 2. Hij heeft een moord gepleegd hoor. Dat klopt. Maar je schuldig? Dat klopt. Maar we weten niet of hij ook wel toerekeningsvatbaar toe is geweest. Bijvoorbeeld. Dat is een van de vragen die, die beantwoord zal moeten worden. In wat voor gemoedstoestand heeft hij dat gedaan? Heeft hij dat in vrijheid kunnen doen? Of is er toch sprake geweest van een andere. Uh, nou ja, van iets dat, dat je zeg maar normale vrije geest overneemt? Dat kan, dat bestaat. Nou ja, u hoort het iets dat je vrije geest overneemt. Ja. En het woord ontoerekeningsvatbaar is uh, gevallen. Uh, u wilde net iets zeggen over die definitie, geloof ik. Nou ja, ik wil in elk geval uh, zeggen dat ik over de zaak van. Uh, uh, waar het hier over gaat, over de zaak uh, Vaatstra en over deze verdachte. kan ik natuurlijk niet specifiek iets zeggen. Die Vergelijk. ken ik niet. Dus dat wil ik even heel duidelijk uh, uh, aangeven. Uh, over het begrip uh, ja, toerekeningsvatbaarheid. Um, ik denk dat het beste is uh, om eerst even aan te geven hoe, wat het uitgangspunt is. En dat is natuurlijk altijd zo dat als je een bepaald delict hebt begaan... word je daarvoor verantwoordelijk gesteld. Het word je, wordt dan gezegd uh, jou toegerekend. Um, verantwoordelijkheid uh, kunnen dragen betekent wel ook... dat je een zekere vrijheid hebt om je gedrag te gaan bepalen. Dat je een, een keuzes hebt. En dat is in sommige uh, situaties is dat een, een probleem. Bijvoorbeeld als je een uh, psychiatrische stoornis hebt. Hè? Bijvoorbeeld, je bent uh, psychotisch en je hoort stemmen. En die stemmen die zeggen tegen je... Uh, die man bedreigt jou, die wil jou doodmaken... steek hem neer voordat hij jou neersteekt. Op dat moment komt dan de vraag op... Hè, als dan diegene heeft gestoken... Uh, ja, kan je hem nu voor dat delict verantwoordelijk houden? Dat is eigenlijk de kern van het begrip toerekeningsvatbaarheid. Dus bij elke zaak waarin uh, voor het publiek in ieder geval... de onvoorspelbaarheid van de daad groot is... dat je denkt, hoe is het mogelijk dat die man heeft gedaan... weet je eigenlijk van tevoren 100% zeker als een soort Pavlov-reactie... gaat die advocaat die die man verdedigt... het hebben over de toerekeningsvatbaarheid van zijn cliënt. Uh, ja, ik weet niet of dat gaat bij elk uh, nou, bijna, delict waar, je, zeg maar, waar mensen zeggen van hoe kan dat. Ik denk dat het wel zo is dat uh, uh, advocaten, en dat wordt net ook even gezegd. Uh, het punt is als je zeg maar, het delict toerekent. Hè, dus als degene die het heeft uh, gedaan, de verdachte zeg maar, daarvoor uh, uh, verantwoordelijk is. Dan kan er een zogenaamd schuldverwijt worden gemaakt. Dan is hij dus schuldig. Advocaten zullen dus altijd, denk ik, of meestal, kijken van: kan, kan dat worden veranderd? Is het zo dat dat schuldverwijt niet kan? Nee. Uh, worden gemaakt. En dat wordt hier nu ook net gezegd ja. eigenlijk. Dus dat is een voorbeeld. En ontoerekeningsvatbaarheid is een van de gronden waarop je dus uh, geen schuldverwijt meer kan maken. Ja. En dan ook geen straf kan opleggen. Ja. U, u bent naast uh, hoogleraar ook werkzaam als psychiater in een instelling. Ja. Krijgt u zelf ook te maken met verdachten van wie de toerekenbaarheid moet worden vastgesteld? In de kliniek waarin ik werk niet, dat is het meer therapeutische uh, deel van mijn werk. Ja, maar, maar wel, ik, ik schrijf ook zelf uh, forensische... Uh, u rapporten. moet het wel eens vaststellen? Ja, ja. En doet ja. u dat dan alleen of er zijn daar meer mensen bij? Uh, nou, dat hangt af van de zaak. Het is zo in Nederland dat je kan uh, rapportages hebben... waarbij je twee gedragsdeskundigen uh, hebt. Het kan zelfs zijn dat je er drie hebt. Het kan zelfs zijn dat je in het uh, Pieterbaan centrum komt. Mm -hmm. Dus dat je een zeven weken observatie hebt... En het kan ook zijn dat je één maar, maar doe, hebt. Maar doet u het wel eens alleen? Ik doe het alleen. Ik doe het met z'n tweeën en zelfs met drieën. Ja, maar dus dat, goed. dat hangt dan van de ernst van het delict. Nou, Dat is natuurlijk ook wel een grote verantwoordelijkheid. Hoeveel tijd trekt u daarvoor uit dan? Ja, dat klopt. Dat is, dat is inderdaad een heel goed punt, euh, punt wat u daarin noemt. Dat kost ontzettend veel tijd. Als je het heel goed wil doen... Euh, betekent het natuurlijk dat je heel goed moet luisteren... naar het verhaal van de verdachte. Maar je moet ook alle stukken goed lezen van het proces verbaal... En uh, ja, ik geloof, uh, formeel staat er geloof ik iets voor van 20 uur... maar meestal ben je daar veel meer tijd mee ja. bezig. Want uh, bestaan er ook gradaties van uh, ontoerekeningsvatbaarheid? Of zeg je nou iemand is toerekeningsvatbaar of niet? Of is, is, is, nee. is dat een geleidende schaal? Dat, dus, dat is wel een, een punt wat u aanroert... Uh, waar je op het ogenblik nogal veel over wordt uh, gesproken... Je zou kunnen zeggen, tot voor een jaar of vier, vijf geleden... waren er eigenlijk altijd vijf gradaties. Van toerekeningsvatbaar, Verminder. tot verminderd toerekeningsvat, Maar dan had je ook nog de, grens, de gradatie enigszins verminderd... verminderd toerekeningsvatbaar, sterk uh, verminderd toerekeningsvatbaar en uh, ontrekeningsvatbaar. Het punt daarbij is, en dat is in de afgelopen tijd vooral speelt had, dat... dat uh, er is gezegd, ja, kunnen we dat nou wel eigenlijk wel goed vaststellen... Uh, die vijf gradaties, dat is vrij nauwkeurig. En is het nou zo dat twee rapporteurs bij dezelfde verdachte... tot dezelfde uitspraak komen ten aanzien van die mate van uh, de rekeningsvatbaarheid? Uh, er zijn veel mensen die zeggen dat kan niet. Uh, het is ook duidelijk overigens, dat is ook uh, aangetoond... in een uh, studie die er recent is geweest door uh, mevrouw uh, uh, Van Es. is een... Uh, Juristen, die heeft een vrij groot uh, onderzoek gedaan. En die, die geeft ook aan dat er nogal wat verschillen kunnen zijn... tussen de verschillende rapporteurs ten aanzien van hun uitspraak... Uh, in zaken toerekeningsvatbaarheid... In hetzelfde geval. En dat, en dat maakt het lastig aan voor een rechter, maar ook voor de publieke opinie. Hè? Want er wordt vaak gezegd. Ja, kijk, die advocaten die gooit onmiddellijk daarop. Ja. En daarmee komen die verdachten weg. Het is kortom, een behoorlijk uh, heikel spel... waar je allemaal tussen zit. Ja, ik denk dat het wel goed is om even te zeggen dat de verdachte dan wegkomt. Dat is relatief. Nou ja, goed. Nou ja dat is relatief denk ik. Want als bijvoorbeeld uh, in een situatie. En dat hangt natuurlijk ook weer af van het, van het delict. Hè, van de aard van het delict. Maar stel dat je. Uh, uitkomt op het punt iemand is volledig rekenen is... vatbaar betekent niet dat hij vrij uitgaat. Dan kan er bijvoorbeeld TBS krijgen. nou dat weet ook Is dat niet bijvoorbeeld is dat niet automatisch dan zo? Nee, dat hoeft niet. Oh. Nee, dat Je kan ook werkelijk naar huis gaan dan. er zijn ervan. Nou dat lijkt mij niet. Er zijn andere uh, maatregelen die er ook zijn. Je kan ook een maatregel hebben. Dat heet de zogenaamde artikel uh, 37. Dan word je geplaatst voor één jaar in een uh, psychiatrische instelling. Dus ja, ik ben even, even je vraag <lacht> nou nou ja, wat u zei. Dat het ja. nogal een krachtenveld is waarin u als psychiater moet opereren. Want je weet ja. zeker ja. dat als het lastig is dat een advocaat dat D ja. Altijd in ieder geval als een argument ja. zou gebruiken. De rechter weet het niet genoeg van. Stuggen nog, uh, uh, vaak bij dit soort dingen zijn de uh, psychiaters die ingeschakeld worden. Hebben ook nog eens een tegengestelde mening. Het lijkt me allemaal geen makkie om uh, mee te werken. Uh, e ja, dat is, dat is in zekere zin uh, waar. Uh, te tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat uh, het idee dat je het volledig duidelijk kan vaststellen. Dat is een idee fix natuurlijk. Ja. Het is hetzelfde voor... Uh, bijvoorbeeld uh, stoornissen. Hè? Dat maar is daar ook is een dat probleem. de buitenwereld dat wel van u verwacht. Uh, ja, de buitenwereld verwacht misschien heel veel. Maar het gaat over wat er nou gewoon uh, reëel is. Ik denk dat dat gewoon uh, voorop moet staan. Ik wil nog wel eens de aan toevoegen. Het punt is zo dat de gedragsdeskundige... natuurlijk het niet uiteindelijk bepaalt. Het is een advies wat je geeft aan ja, de rechtbank. Maar hoe bepaal je het? Hoe bepaal je nou of iemand ontoerekeningsvatbaar is of niet? Uh, Duurt heel lang, maar goed, wel, dat is de... De, de, de cruciale vraag. Nou, er zijn een aantal, een aantal vragen die, die er zijn. Het eerste, vraag, het eerste punt waar, waar, waar het uh, om gaat... is er een stoornis, of was er een stoornis... ten tijde van het uh, te lastig gelegde? En over de zaak Vaatstra wil ik niks zeggen... maar ik kan wel zeggen natuurlijk dat als iets heel erg lang uh, geleden is... is dat natuurlijk moeilijk. Als iets tien jaar ja. geleden is is het heel lastig om dan nog te kunnen bepalen... was het toen op dat moment sprake ja. van een stoornis. Dus dat, dat is het eerste waar het om gaat. En er zijn ook zelfs mensen die zeggen dat kan je eigenlijk niet. Hè? Mm. Maar goed, dat wordt in de praktijk toch wel gedaan. En vervolgens moet je kijken... is het zo dat die stoornis ook uh, invloed heeft uh, uh, gehad op dat delict... Want het kan ook nog zo zijn dat, die, dat er wel een, een uh, stoornis is geweest... maar dat dat geen invloed had op het uh, delict. Bijvoorbeeld even hetzelfde voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld stemmen hoort. Het kan zijn dat iemand uh, stemmen hoort en die steekt iemand neer. Maar het kan best wel zijn dat die stemmen helemaal niet gingen over. Je moet iemand neersteken, uh, maar dat hij neerstak... omdat hij zijn geld wou of iets van dienaar. Dus dat is ook het punt. Het gaat om de relatie... tussen de stoornis en het ja. delict. En dat zou je dus heel... Ja, nauwgezet moeten bekijken. Ja. Maar goed, stel, laten we even toch terugkeren ja. naar die zaak. Stel dat wordt gezegd, hij was niet toerekeningsvatbaar. Hè? De, ja. de, de, de vrije geest is... Iets heeft zijn vrije geest overgenomen, zoals die advocaat dat zei. En dan die rechter zegt, ja, ontoerekeningsvatbaar. En dan valt iedereen natuurlijk over die rechter heen. Ja, dan heb je de pop aan de dans, toch? Ja... Dat zegt u zo. Ik, uh, ik. ik zit er wat anders over uh, in. Kijk, dat, dat wordt natuurlijk wel, wel vaker gezegd. Hè? Van goh, mensen komen er makkelijk mee weg. Hè? Als je ja. een bent. Ik denk dat over twee dingen kun je daarover zeggen. Eén uh, punt, uh, wat ik net al heb gezegd... dat hm. betekent niet dat mensen zomaar vrij nee. weg kunnen nee, gaan. Nee, kun betekent krijgen. Dat het, tbs krijgen. Ja. TBS andere maatregel. En een ander aspect wat ik ook wel even wil zeggen... is U hebt nu zo heel veel tijd meer, want we oh, hebben is nog het aspect, een ja, Dat wil ik ja. toch ja. nog eventjes ja. maken als het, uh, als het kan... Kijk, uh, het wordt makkelijk gezegd over mensen... maar als het gaat om uw eigen zoon, uw vader... als het dichtbij komt, dan worden die zaken toch anders gelegd. En ik denk dat we toch heel blij mogen zijn dat we in een uh, rechtsstaat leven... waarin er toch goed wordt ge uh, uh, gekeken naar van... wat is nu in, dit, in deze situatie het geval? Waar gaat het nu eigenlijk om? En dus het punt dat iedereen dat zegt... ik begrijp dat heel erg goed, het is ja. natuurlijk een vreselijk uh, misdrijf wat er is geweest... Maar ik vind het ook een beetje kort door uh, de bocht om dat zo dan te zeggen: van nou, dat moet er dus zo dan komt hè, iemand makkelijk weg. Maar ja. nogmaals, ik wil over deze situaties. Over... Maar een van de dingen ja. die dan meespeelt is dat als iemand ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt, dat hij ja. dan daarna ook niet meer uit hoeft te leggen wat er werkelijk gebeurd is. En dat wordt vaak als voor de nabestaanden van dit soort zaken, altijd als buitengewoon belastend te ervaren. Hè? Nou, uh, ik weet niet of dat helemaal zo is, want het is natuurlijk zo dat het rapport wordt besproken tijdens de zitting. En in dat uh, rapport staan natuurlijk hele privacy-gevoelige uh, oh, zaken. Dat is voor oh. iemand, is dat <laughs> er komt nogal wat uh, hè, op ja, boven uh, ja. tafel. Je hele ja, doopcel wordt ongeveer gelicht. Hè? Oh. Dus. Ik denk dat mensen daar toch nog wel iets over uh, weten dan. Ja. Goed, dat, de laatste woord is er ongetwijfeld nog niet over gesproken. Hartelijk uh, dank voor uw komst. Co Ko Hummer, de hoogleraar Forensische Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen. En het ging dus uh, uh, over de vraag of Jasper S. Op het moment dat hij Marjana Vaatstra vermoorde over een eigen wil beschikte. Goed, dank u wel. We gaan verder met uh, katheders, verbandmiddelen, pijnstillers. <laughs> Enzovoort. Nieuzeven verguides. Ja. Jaarlijks wordt er voor zo'n 4 miljard euro... aan medische hulpmiddelen in ons land gekocht. Dat is veel geld en er valt best wat op te besparen. Zorgverzekeraar Achmea denkt zelfs dat er op jaarbasis... 1 miljard euro goedkoper zou moeten kunnen. Zo zou in Duitsland 40% minder betaald hoeven worden... voor bijvoorbeeld implantaten en pacemakers. Maar willen we in Nederland wel behandeld worden... met bijvoorbeeld india assistenten en Chinese kunstheupen? Gaan we allemaal vragen aan Wout Adema. Hij is directeur inkoop ziekenhuiszorg... bij zorgverzekeraar Achmea. Goedemorgen. Uh, het kan en het moet dus allemaal veel goedkoper. Dat is uw opdracht eigenlijk, hè? Dat klopt. Wij uh, zien dat we het steeds lastiger krijgen in Nederland... om uh, de stijgende kosten van de zorg te betalen. Maar we zien aan de andere kant ook... Heel veel mogelijkheden uh, in ons eigen land, maar vooral ook daarbuiten. Waarmee het ook mogelijk wordt om met behoud van kwaliteit die kosten ook te verlagen. Ja, want simpelweg, u op een groep moment hoort u van iemand, uh, daar en daar zijn die dingen veel goedkoper. Het is logisch natuurlijk dat u als zorgverzekeraar gewoon eens even met mensen gaat bellen en zegt. Nou, hoe regelen we dat? Dat het daar vandaan voor die prijs, die 30, 40 procent lager ligt, bij ons in de ziekenhuizen komt. Toch? Ja, het is helaas niet zo heel simpel. Want nee, dat zich... was ik al bang voor. <laughs> Ja, nee, er zijn natuurlijk al heel veel uh, artikelen geschreven en studies gemaakt om aan te tonen dat wij in Nederland uh, en overigens ook in veel andere westerse landen relatief veel kosten maken voor zaken die in andere landen gewoon goedkoper zijn. Uh, heeft natuurlijk ook, ook iets te maken met dat wij in, in een ander prijspeil leven. Hey, wij, wij zijn op veel plekken luxer dan, dan ons omringende landen. Maar is het dezelfde dus... het makelij dan? Um, het, is, het is heel verschillend. Soms zijn het dezelfde spullen die elders goedkoper zijn. Precies dezelfde spullen? Precies dezelfde spullen. Mm. Er zijn dus leveranciers die in een tweede of derde wereldland... dezelfde spullen aanbieden ja. tegen wezenlijk lagere kosten. Die hebben mm. gewoon een regionale prijspolicy... die maakt dat iets in een West-Europese land gewoon duurder is. En dat duurderich. is af en toe maar goed ook, want anders zouden die dingen daar helemaal niet beschikbaar zijn? Dat element speelt zeker ook mee. Aan de andere kant, wat je dan ziet, is dat diezelfde apparaten... Uh, in een land als Nederland vaak voorzien worden van allerlei extra snufjes... waardoor ze nog weer relatief extra duur worden... Terwijl in uh, landen als uh, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, waar we ook naar gekeken hebben... Uh, zie je dat diezelfde spullen gekocht worden, alleen dan zonder die snufjes. Wat voor snufjes moeten we dan aan denken? Nou, dat kan zijn bij een scanner een iets mooier uh, beeldscherm... of uh, iets andere software waar je net iets mooier uh, diagnostiek mee kunt bedrijven... maar die het, de functionaliteit van het apparaat niet wezenlijk verbeteren... maar wel maken dat het bijvoorbeeld 20 tot 25 procent duurder wordt. Mm -hmm. En uh, ja, dat soort verschillen willen wij enerzijds transparant maken... maar vervolgens ook de discussie aangaan over of het dan allemaal wel nodig is... Ja. Ja, Antwoord ik... is toch nee? Nou ja, daar kun je, moet je het wel goed met elkaar over hebben. Maar maar doet u een voorbeeld maar, want volgens mij precies. wordt het dan duidelijk. Ik kan u een heel mooi voorbeeld noemen. Uh, ik was begin van dit jaar samen met een aantal collega, uh, collega's van mij in India... Uh, om eens te kijken naar hoe ze dat daar doen. India is een heel bijzonder land, omdat aan de ene kant wonen daar... zo'n 70 miljoen mensen die ja, minstens zoveel, zo niet meer te besteden hebben... dan wij in Nederland. Een rijke bovenlaag, die ook dezelfde of zelfs betere zorg willen en ook krijgen daar... dan wij in, uh, in Nederland hebben. Aan de andere kant is daar een hele grote groep mensen... die heel veel armer is dan wij en die ook graag zorg willen hebben. Dus je ziet daar dat ze aan de ene kant wel weten... hoe goede kwaliteit van zorg geleefd moet worden... en dat ook doen op een heel hoog niveau. Aan de andere kant ook die markt willen bedienen... voor die, laten we zeggen, veel armere mensen. En dat leidt tot hele creatieve oplossingen. En ik heb een heel mooi voorbeeld gezien bij General Electric in uh, India. Dat is een groot Amerikaans bedrijf die daar een lokale productiefaciliteit hebben. Die ontwikkelen daar... Onder andere ECG-apparaten, apparaten om hartfilmpjes mee te maken. Nou, die hebben wij in Nederland natuurlijk ook in alle ziekenhuizen staan. Um, een normaal apparaat in Nederland, laten we zeggen, kost gemiddeld zo'n 8000 euro. Die heb ik daar ook allemaal netjes zien staan in India. Met alle toeters en bellen, snufjes en best ingewikkeld ook te bedienen. Maar ze maken daar ook een variant, die kost 350 euro. Die loopt op een accu, er zit een simkaart in... zodat je je uitslagen netjes via het telefoonnet kunt verzenden naar een ziekenhuis... Die is heel makkelijk aan te sluiten. Hij geeft eigenlijk instructies aan een verpleegkundige hoe al die plakkers geplakt moeten worden. En voor 80% van uh, de zorgvraag die wij ook in een regulier Nederlands ziekenhuis hebben, zou zo'n apparaat prima uh, kunnen werken. En waarom dan in een ziekenhuis zes van die dure apparaten inzetten en waarom niet twee dure en vier goedkope? Ja. Maar voorbeeld. goed, maar dan krijg je natuurlijk in. U weet het al, in Nederland krijg je dan uh, die discussie van ja, de ene mensen die zitten aan het dure apparaat en de andere aan het goedkope apparaat. En dat willen we juist niet. Nee, we dat willen... zou ik ook niet willen, maar het goedkope apparaat is. Uh, in, voor in heel veel gevallen gewoon uitstekend toepasbaar... en in een aantal gevallen niet. En dan moet je de duur erin zetten. Okay. Ja. Bet betekent het dat je ook echt werkelijk op een andere manier gaat onderhandelen? Moet u eigenlijk onderhandelen of moeten die ziekenhuizen dat doen? Nou, een van de zaken die, uh, die we zien is dat uh, dit soort dingen zijn eigenlijk al langere tijd behoorlijk goed zichtbaar. En toch lukt het niet om die markt echt in beweging te krijgen. En wij zien wel onze rol als verzekeraar om in ieder geval daar een stuk transparantie te creëren. Mm. En ook te kijken of Maar waarom zaken... werkt het niet? Zeggen die ziekenhuizen, joh, moet je niet met onze keus? Um, ik denk dat het, uh, dat het niet werkt inderdaad, omdat ziekenhuizen uh, deels inderdaad zelf alleen voor hun eigen organisatie inkopen... of als ze het samen gaan doen, in ieder geval nog steeds met elkaar... dezelfde dure spullen blijven kopen. Waardoor ze natuurlijk wel iets aan schaalvoordeel winnen... maar niet wezenlijk een ander inkoopproces gaan lopen. Ik denk ook dat... Uh er is natuurlijk ook wel wat voor nodig om dokters te bewegen... om uh, van hun oude vertrouwde spullen over te gaan naar nieuwe spullen. Nou, behalve als het argument is natuurlijk... luister jongens, als je zulke dure spullen blijft kopen... kan je gewoon minder verrichtingen doen, want er is maar een bepaald budget. En dat is nu toch wat er aan de hand is. Nou, dat, dat klopt. Uh, dus je moet dokters heel goed laten zien... dat die andere spullen ook gewoon goed bruikbaar zijn. En je moet ook proberen uh, te zorgen dat de machtspositie... die grote leveranciers op dit moment hebben, dat die ook wordt doorbroken. Als je op dit moment kijkt dat de grote leveranciers van medische hulpmiddelen... als je kijkt naar hun jaarrekeningen... dat die zo'n beetje een derde deel van hun omzet overhouden om winst te maken. Een derde deel besteden aan reclame. En ook het bewerken van artsen, voorschrijvers, uh, inkopers... om maar hun spullen te kopen. En eigenlijk maar een derde deel van hun totale omzet gebruiken... om onderzoek te doen en de kosten voor het maken van de producten. Dan zie je gewoon dat die markt eigenlijk nog niet goed werkt. En wij zien wel voor ons een rol om die markt meer open te breken... en fabrikanten te bewegen, tot reële prijzen te komen... maar ook aanbieders van zorg, ziekenhuizen, de prikkel om die te overspecificeren... en ook die goedkopere alternatieven te overwegen. Implantaatheupen bijvoorbeeld hè? en pacemakers, waar worden die gemaakt? Overal op de wereld? Die worden overal op de wereld okay. gemaakt. En kijk, het is ook heel raar dat wij helemaal gewend zijn in de westerse wereld... om uh, bij wijze van spreken iPhones of andere prachtige hoogcomplexe... Uh, en hoogwaardige technologische apparatuur te kopen... waarvan we weten dat het in China wordt gemaakt of in India nou, of in Taiwan. Maar bij een pacemaker gaan ze stijgen. Denken ze dat kan ik goed het idee zijn... dat het een Indiaanse pacemaker zou zijn... geeft het, het gevoel dat het uh, derde nee, rang zou zijn. Hoezo, maar... dat weten ze toch helemaal niet? Ze, ze hebben een Nederlandse chirurg die gaat echt niet uitleggen... nou, mijn lieve vriend, dit komt uit India als zoiets. Daar gaat toch niemand tegen protesteren? Uh, nee, maar als dat ding dan inderdaad heel veel goedkoper is... dan zeg maar de reguliere, dan ga je ja. je afvragen... zou dat dan ook ja, in de kwaliteit Ja, precies, dan, dan, dan denken mensen het is misschien een inferieurspul spul. Precies, en wat wij dus uh, moeten... Uh, wil je met je pacemaker natuurlijk geen enkel risicootje lopen... En nee, het gaat uiteindelijk wel om de gezondheid ja. van mensen. Dus we willen ook uh, zekerheid geven... dat die goedkopere uh, spullen ook van dezelfde kwaliteit zijn. Hè? Dus dat moeten wij ook aan kunnen tonen. En bijvoorbeeld, een ander mooi voorbeeld is het gebruik van stents. Dat zijn kleine buisjes om vaatvernauwingen op te lossen. Uh, worden gebruikt onder andere bij uh, hartchirurgische ingrepen. Die stents zijn best wel kostbaar. Die kunnen tussen de 700 en de 1400 euro kosten. Er zijn ook uh, 100 dollar stents. Die zijn dus eigenlijk zeg maar, uh, iets minder dan 100 euro. Uh, ja, voor je dat soort spullen gaat gebruiken in het lichaam van patiënten... wil je natuurlijk wel zeker weten ja. of ze echt goed zijn. En er worden bijvoorbeeld op dit moment ook in Nederland... trials gedaan, onderzoeken, om te kijken... of die dingen inderdaad echt goed zijn. Dat weten we eigenlijk al wel dat ze goed zijn. Want ze worden in de Indiaanse markt ook gebruikt. En ja. daar is ook hele hoogwaardige zorg, zoals ik u al vertelde. Maar dan nog iets. Uh, u zegt, die worden overal gemaakt. Ik begrijp dit punt. Maar dan, uh, de, ik begrijp dat implantaat heupen en pacemakers... in Duitsland 40% goedkoper zijn dan bij ons. En dat vind ik dan gek, want het is ook een West-Europees West land. Ja, nou dat is... Ook interessant, dat is een andere, andere zaak. Wat je ziet dat in uh, Nederland heel veel van dit soort implantaten... eigenlijk uh, in een soort bundel verkocht worden. Dus je, dan koop je niet alleen maar het implantaat... maar ook het recht op service en onderhoud en ondersteuning bij de behandeling. Aha, maar daar komt natuurlijk uh, een feestje om de hoek kijken. En dan is het dus niet zo transparant. Want dan koop, koop je het in India, dan zegt die chirurg... ja, ik ga toch niet serieus met meneer Adeli uh, bellen... die daar eens een keer uh, ja. na drie maanden is, komt kijken hoe het verder is. Ja. Nou, dat is... Maar we hadden het over Duitsland. Hè? In ja. Duitsland is het ook goedkoper, dus niet India. Maar je ziet dus dat wij in de Nederlandse markt heel veel zaken eigenlijk gebundeld verkopen. Dus het, het implantaat en de services en het ja, onderhoud. Ja. En eigenlijk zou je die dingen moeten knippen en ook elk op hun waarde moeten schatten en prijzen. En als je dat doet, dan zie je dat je voor het implantaat relatief veel betaalt... of in dit geval met name voor die service heel veel betaalt. Maar daarmee zegt u dus dat grote bedrijven, General Electric noemde u net al... niet bereid zijn als u dus de spullen in Duitsland koopt... om in Nederland de zaak te servicen, terwijl ze hier een apparaat hebben... dat dat doet? Dat klopt. Grote, ja, grote dat bedrijven. is dat gewoon boerenbedrog. Die schermen inderdaad hun markten af en die proberen daarmee die, die lokale prijsverschillen in stand te houden tot hun eigen voordeel, zeker. En, en daar trapt u nou niet meer in. Wij proberen dat in ieder geval <laughs> te gaan veranderen, zeker. Maar u, u, u, u hebt u, vroeger wel, hè, want u was ook directeur van een ziekenhuis en toen hebt u hier ook aan meegedaan, toch? Dat heb ik toch goed begrepen. Ik heb als ziekenhuisdirecteur ook leiding gegeven aan inkoopprocessen, zeker. <laughs> maar daar heeft u spijt van? Nou, ik, ik, denk dat het een tandje scherper kan. Nee, dat van gaan we geleerd. Proberen. Zo heet het, ja voortschrijdend inzicht. Hartstikke goed. U hoorde Wout Adema, directeur inkoop ziekenhuiszorg bij Armea, over het goedkope inkopen van medische apparatuur. U heeft nog werk zat, volgens mij, verlopen. Ja, zometeen, dan zijn we bij u terug. Else Marie van de Erebeemt, Onno Blom, Anna Karenina, Joyce Roodnat en sexy reggae Tom. Tot zo. Samen thuis, samen trots.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 naar troskamer Breed. Wat is het probleem wat bij deze oplossing hoort? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu... Goeiedag, dit is Kees met de minder fileberichten. Kijk, wij leggen op veel plaatsen spitsstroken aan... zodat het verkeer straks beter doorrijdt.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 Dit is Radio 1.